Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De sneeuw die vanochtend valt, zorgt op meerdere plekken voor overlast. Op Schiphol zijn ongeveer 70 vluchten geschrapt vanwege het winterweer. En ook de rest van de dag moeten mensen nog rekening houden met vertraging en annuleringen met de luchthaven. Op de wegen heeft de sneeuw tot meerdere ongelukken geleid. Het KNMI waarschuwt nog voor gladde wegen en slecht zicht. In het midden en noorden van het land geldt nog code geel. In het zuiden en midden is de sneeuw al overgegaan in regen. In Zuid-Korea hebben duizenden mensen de hele nacht gedemonstreerd... bij de ambtswoning waar de afgezette president Yoon verblijft. Afgelopen week werd een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. De aanklachten zijn machtsmisbruik en het aanzetten tot een opstand. De demonstranten eisen zijn overgave, maar de president ontkent de aanklachten en weigert tot nu toe mee te werken. Joen wordt beschermd door de presidentiële garde. Zij zien het als plichtverzuim om mee te werken aan zijn arrestatie. Een hevige winterstorm gaat over het midden van de Verenigde Staten. Er wordt op sommige plekken 60 centimeter sneeuw verwacht. Ook komt het op grote schaal tot ijzel en er worden temperaturen verwacht tot min 18 graden. Meer dan 60 miljoen mensen wonen in het gebied waar de storm overheen trekt. De Amerikaanse Weerdienst heeft weeralarmen uitgevaardigd... en verwacht dat veel mensen te maken krijgen met onbegaanbare wegen. Blauwhelmen van de VN-vredesmissie Unifil hebben gezien hoe het leger van Israël... een stuk van de grens tussen Libanon en Israël heeft vernield. Dat gebeurde gisteren met een bulldozer. De vredesmissie roept op om vernielingen te voorkomen... omdat die de gevechtspauze tussen Hezbollah en Israël in gevaar brengen. Het weer. In de noordelijke helft van het land valt nog sneeuw. Daar geldt code geel vanwege gladheid en slecht zicht. Vanuit het zuidwesten gaat de sneeuw op steeds meer plaatsen over in regen. Het wordt maximaal 2 graden in het noorden en 11 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Oh, mm -hmm.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 To a place behind the sun Just a step beyond the rain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 ben aan de muziek van uh, Cannibal Adderly. Ja. Uh, speelt dan Tineke Post, maar zeg maar de Cannibal Adderly. Ja. En uh, moet ik even zijn naam zoeken. Uh, Nico Schepers. oh ja, Nico Schepers is dan de nette Adderly, zeg maar. Ja. Uh, en met natuurlijk Erik Ineke op drums. En het nummertje is trouwens niet van Cannibal Adderly... maar wel bekend geworden in de uitvoering van Cannibal Adderly. heet Planet Earth. Erik Ineke, Jazz Express the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 Sun trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the Black bodies swinging In the southern breeze Strange fruit hanging From the poplar trees Pastoral scenes of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth. Love.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 Nou, een lekkere stem en een lekkere swing. Um, ja, tijdens uh, deze muziek waren we een beetje aan het praten over de familie Siriusse. Uh, ik zal niet alle uh, familienamen uh, en uh, mensen gaan noemen. Maar uh, uh, Jeroen uh, uh, vertelde dat hij uh, Anna Siriusse onlangs had gezien met uh, Kika Sprangers geloof ik. En toen zei ik, oh, toevallig heb ik een nummer bij me hier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 Começar, dobra na in hetzelfde lokaal. Verpapier boten aan de tafel met al het palta. Daarna brandt er weer Oh, mãe, mijn me mijn medicijn. Wat is er met é vriendin? No ik Não geen geld, ik heb geen geld. Ik Oh both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 change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got a fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perking. I ain't got nothing but the blues